Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Groningen, Friesland en Drenthe moeten vanochtend rekening houden met extreme gladheid. Het KNMI heeft vanwege IJssel code rood afgekondigd. Rijkswaterstaat adviseert in het noorden van het land niet de weg op te gaan. In het Waddengebied en het noorden van Flevoland en Overijssel geldt code oranje. De IJssel kan de hele ochtend aanhouden. Afgelopen nacht en vanochtend zijn door de gladheid auto's en vrachtwagens van de weg gegleden. Onder meer op de A7, A28, A32 en A37. Voor zover bekend is er vooral sprake van blikschade. In het noorden van het land blijven sommige scholen vandaag dicht. Andere scholen gaan pas later deze ochtend open. President Obama heeft maatregelen aangekondigd om het vuurwapenbezit aan strengere eisen te laten voldoen zonder de wet te hoeven wijzigen. Op die manier kan hij iets doen tegen het wapengeweld in de Verenigde Staten zonder te worden tegengehouden door de republikeinen in het congres. Obama wil dat alle wapenverkopers een vergunning aanvragen en geregistreerd staan als wapendealer. De burgemeester en politie van Keulen houden vandaag crisisoverleg over de gebeurtenissen rond de jaarwisseling. Toen zijn bij een gecoördineerde actie tientallen vrouwen aangerand en beroofd. Zeker één vrouw is volgens de politie verkracht. Wordt gesproken van een volledig nieuwe dimensie van geweld. De daders hadden een Noord-Afrikaans uiterlijk. Vijf mannen van 18 tot 24 jaar zijn gearresteerd. De vertegenwoordiging van Saoedi-Arabië bij de VN heeft de omstreden executies van 47 veroordeelden verdedigd. De verklaring staat dat er sprake was van eerlijke en rechtvaardige processen. De verdachten zijn volgens saudi arabië niet veroordeeld vanwege hun intelligentie, ras of geloof. In een groot deel van de Arabische wereld leidde vooral de executie van een Sjaïtische geestelijke tot verontwaardiging. Het weer, regen trekt over het land, in het noorden dus ijzel. Overdag trekt de neerslag weg, maar het blijft bewolkt. Het wordt min 2 graden in Groningen en plus 8 graden in Zeeland. Dit was het NWS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is erwin de Hart van de ANWB file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De spitsstrook is dicht op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroen en Hoevelaken 6 kilometer. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft-Zuid en Plaspoel Polder 6 kilometer file. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Knoop het Vels en Badhoevedorp 7 kilometer. Uh, 50 minuten vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum nog steeds. 11 kilometer tussen Tiel en Afrit-Leerdam. Komt door een gekantelde vrachtwagen de rechterijstrafij.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 Ah. Ah. Living on a dream ain't easy, but the closer the knit, the tighter the fit, knit. and the chill stay away. Uh.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 Even na twee uur een hele middag En welkom bij CFM Zandvoort op zondag. We zijn er weer. En Albert-Jan, goedemiddag trouwens. Het uh, zonnetje schijnt ook weer. Ja, nou, zo hoort het ook. En wij he? zitten weer binnen. Zo hoort het ook, Rob. Ja. Ja. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Ja. ja. Uh, hartelijk welkom bij Zandvoort op zondag. En terwijl het uh, er op het uh, Raadhuisplein op de ijsbaan... vandaag voor het laatst geschaatst kan worden... en uh, er uh, op zee alweer uh, duidelijk wordt gesurfd... Uh, gaan wij weer drie uur lang uh, CFM op zondag of Zandvoort op zondag uh, voor u presenteren. En Wat gaan we doen? Ja, nou ja, gisteren hadden we dan het jaaroverzicht van 2015. Dus ja, dat, een beetje bijgekomen. Nou, dat ja, een beetje, beetje veel gepraat hè voor gisteren. Ja, zeker. Maar goed, we, nog, we hebben nog aardig wat berichtjes liggen die uh, wellicht uw aandacht verdienen. Dus uh, wij gaan uh, vrolijk verder. Uh, en wat gaan we natuurlijk doen? Uiteraard uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want er is van alles te doen in en rondom Zandvoort. Uh, half drie hebben we natuurlijk het enige echte Zandvoortse weerbericht. En uh, om half vijf hebben we dier van de week... en die luistert naar de naam Bram. Voor diegenen onder u die onze nieuwjaarswens van CFM gisteren gemist hebben... herhalen we hem vandaag tijdens het gedicht van de week. En dat is om kwart voor vijf. Het gedicht van de week is de nieuwjaarswens van CFM... voor u luisteraars en natuurlijk ook kijkers. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben uh, natuurlijk uh, verder ook nog uh, wat... Uh, met de uh, nieuwjaarsreceptie gaan we het natuurlijk even over hebben. Een nieuwjaarsconcert waar CFM ook aanwezig zal zijn... en dat u dat allemaal live op de radio kan volgen. Daarover natuurlijk veel meer de komende drie uur live... vanaf uw studio aan de Tolweg 10A. Zo is het maar net. En over Darter gaan we het maar even niet hebben, hè? Uh, Nee, dat doen we wel vijf voor vijf. Ja, dat viel een <lacht> beetje tegen. Oh, wat erg. Zafort, goedemiddag en welkom bij CFM met u Phil Collins. Een eerlijke klassieker, hè, deze? Jode Phil Collins en Philabelly en de Easy Lover uit de jaren tachtig. je ZFM met 24 uur per dag muziek en informatie. En wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Zalvoort? Download hem dan, hè. Als je hem nog niet hebt, onze ZFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Storm. Of kijk gewoon even op onze website zfmsandvoort.nl leven het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. internet. www.zfmsandvoort.nl En via deze website kan je natuurlijk ook live luisteren naar ZFM en kijken. He, die vandaag voor de allerlaatste dag van uh, dit jaar open is. En dan moeten we weer bijna een jaar wachten... voordat we weer van de uh, ijsbretten kunnen genieten. Het is wat, hè? Ah, de, de ijsbanen zijn nog wel open. Jawel. Als, als niet te zacht weer blijft, want ja. uh, anders hebben ze daar ook een probleem. Goed, uh, nieuws in het kort. Relatief rustig oud en nieuw voor Politie Kennenbaland. Oud en nieuw is in Kennemerland zonder grote incidenten verlopen. Naast enkele kleine ordeverstoringen verlenen de politie enkele keren eerste hulp... en blusten zij enkele kleine straatvuurtjes. Daarnaast verlenen ze diverse keren bijstand aan de brandweer. Helaas werden in het werkgebied wel diverse vernielingen gepleegd... onder andere bushokjes en prullenbakken moesten het ontgelden. Diverse van de voertuigen waren deze nacht uitgerust met jerrycans water... om zo eerste hulp te kunnen verlenen bij brandwonden of bij kleine vuurtjes... of om kleine vuurtjes te doven. In Bloemendaal brak brand uit in de garage van een woning... vermoedelijk veroorzaakt door smeulende vuurwerkresten. Aan het einde van de nachtdienst verleende de politie assistentie... aan de collega's van het basisteam Haarlem... bij een ernstig geweldsincident aan de zomerkade in Haarlem. En ten aanzien van de nieuwjaarsnacht hier in Zandvoort... vandalisme tijdens jaarwisseling in de afgelopen nieuwjaar, of in de, in de, uh, nieuwjaarsnacht... heeft het straatmeubilair op het pleintje voor de ingang van de centrale balie... van het raadhuis bezoek gehad van de slopers... Lieden die het feestgevoel voor een nieuw jaar geen plaats konden geven. Er, bleek wein er bleef weinig over van uh, de een en ander. Namen stonden er uiteraard niet bij. Wellicht dat de camps uh, bij het gemeentehuis uitsluitsel hierover kunnen geven. Dan natuurlijk na gisteren de nieuwjaarsduik in Zandvoort was wederom een groot succes. Met een lekker zonnetje en een zeewatertemperatuur van bijna 10 graden... hebben vele duizenden vrijdagmiddag een frisse duik in de Noordzee genomen. Voor de duik kwamen ook veel deelnemers van buiten Zandvoort richting onze badplaats. Dat leidde tot de enige file in Nederland van ruim 2 kilometer. Ja. De verkeersbegeleiders waren dan ook onmisbaar om al het verkeer te reguleren. In totaal deden er ruim 6000 mee aan de oudste nieuwjaarsduik. Ook de kijkers zorgden voor dikke rijen bovenop de boulevard Paulus Lood. En mannen aangehouden op begraafplaats Zandvoort. Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond half eens nachts aangehouden op de begraafplaats aan de Tollensstraat in Zandvoort. Een getuige had vreemde geluiden gehoord en had het vermoeden dat er werd ingebroken of dat er spullen werden vernield. Agenten kwamen naar de locatie en troffen op de begraafplaats twee personen aan. Het gaat om twee mannen van 31 en 40 jaar uit Noordwijkerhout. Het tweetal had geen duidelijke verklaring voor wat ze daar deden. Het tweetal is voor onderzoek meegenomen naar de politiebureau. De beheerder van de begraafplaats zal bij daglicht bekijken of er ingebroken is of dat er wel spullen zijn vernield. Getuigen worden verzocht te bellen met 0900 8844. 0900 8844. Dankjewel Albert Jan voor het Santvoort's nieuws in het kort. En wil je het op je gemak nalezen, dan kan je dat doen op de ZFMF. Say whoops, uh back it again. Radio station is <middels> WGAP. Say whoops, uh. Now on all you gather and you finger snappers, you toe tapplers. I want y'all to say this with me. Say The bigger the bill The bigger the, the, so the, so the, so the doctor The bigger so the bill <laughs> I'm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 Even lekker meezingen met deze van Ed Sheeran. Je hoorde bij CFM. En wil je kijken in de studio van CFM, dat kan heel eenvoudig, Albert-Jan. Gewoon even via www.zfm-live.nl. En dan zie je ons aan het werk, aan de Tolweg 10A. Op deze zondag in 2016, de eerste zondag in 2016. De allereerste. Met een flauw zonnetje nog. En of het zo blijft, dat hoort u straks naar de volgende plaat. Dus zo is het. maar eerst nieuws over het circuit. Ja, er was weer reuring, hè? Ja. echt weer reuring. Dan hadden we de eerste reuring over het feit van... komt de Formule 1 terug naar Zandvoort? <kwijden> ja. Nou, dat heeft de mede landelijke pers gehaald. Zo ook het uh, volgende uh, artikel. Prins koopt mogelijk circuitpark Zandvoort is Bernard Junior, de tweede zoon van prinses Margriet... en haar echtgenoot professormeester Pieter van Vollenhoven... zou bijna rond zijn met eigenaren van het circuitpark Zandvoort... over de aankoop van ons Zandvoortse Duinencircuit. Dat meldde de dagblad De Telegraaf op Oudejaarsdag. Het circuit was in principe al jaren in de verkoop... want naar verluid heeft de nieuwe investeringen en evenementen nodig... om voort te kunnen bestaan. Als een lid van de koninklijke familie eigenaar is of zou worden van het circuit... dan kunnen waarschijnlijk een aantal grotere sponsoren binnengehaald worden. Er wordt volgens ingewijden al maanden onderhandeld met de 46-jarige Bernard... die al een behoorlijke racecarrière heeft opgebouwd. Zo race hij al jaren op circuit Zandvoort... met een dikke BMW voor het racing-team Holland. Hetzelfde team waar zijn broer Pieter Christian en onze plaatsgenoot Jan Lammers ook voor uitkomen. Nou, mocht u het gemist hebben, afgelopen zaterdagmorgen... en het programma wordt donderdagmorgen herhaald van Goedemorgen Zandvoort... was Erik Weijers natuurlijk te gast... En uh, ja, hij kon eigenlijk ook niks zeggen, want alles is natuurlijk nog onder embargo. En er uh, zal ongetwijfeld, waar rook is, is vaak vuur. Ja. Maar uh, ik zou zeggen: uh, blijft u de landelijke pers vol uh, volgen. Want wellicht dat er binnen afzienbare tijd meer duidelijk wordt over dit verhaal. En houd de radio in de gaten. Over radio gesproken, hier zijn de Beach Boys. John, maar ook met internet en vergeet ook niet de tv. De Zo, twee minuten half drie geworden. Zullen we even gaan kijken wat het weer de komende dag gaat doen, Hier Vos. Gaan we doen. En vandaag is het in de regio bewolkt en regent het van tijd tot tijd. De regen trekt weg en het is tijdelijk droog. Maar in de namiddag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. De maatige tot krachtige zuidwestenwind draait naar zuid tot zuidoost en neemt toe in naar uh, vrij krachtig tot hard... en de temperatuur stijgt naar een graad of negen. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. De komende nacht wordt het langzaam weer wat droger. De stevige zuid- tot zuidoostenwind neemt in kracht af... en de temperatuur daalt een graad of vijf. Gaan we naar morgen. Morgen schijnt af en toe de zon... maar het draait vooral om buien. En lokaal is het daarbij onweer mogelijk. De zuidenwind waait overwegend matig en... de... Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen... en van... En de temperatuur, juist, daar was hij weer, loopt op... weer naar een graad of acht. Gaan we naar 5 januari. Dinsdag is het ook weer bewolkt en valt er geruime tijd buiige regen. De zuid- tot zuidoostenwind is weer toegenomen... naar matig land en naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar een graad of zeven. Woensdag zijn er wolkenvelden, maar soms schijnt ook even de zon. Het blijft droog en het wordt een graad of zeven. En donderdag is het be wederom bewolkt en in de middag en avond gaat het regenen. Ook de wind trekt flink... Aan en de temperatuur stijgt naar een anti-winterse 9 tot lokaal 11 graden. Zo. En vrijdag zelfs draait het om buien. En wordt het in de middag ook wederom een graad of 9. Kortom, het blijft... Maar aanhoudend zacht winterweer. En een zeewatertemperatuur van bijna 10 graden. Was lekker met de Nieuwjaarsduik trouwens. Uh, ja, ja, was lekker? Ja, was heerlijk. Nou, ik keek in, uh, uh, uh, hey, uh, er naar een. Je smijt even. Ik stond erbij en ik keek er naar. Naar nou, woorden van Lex van Loren: dat de site voor hem wwwmeteo ruim duizend keer bezocht was vanwege de zeewatertemperatuur. Ja, dat kan ik me voorstellen, want het was, we waren de enige file richting Zandvoort op een gegeven moment op het nieuws. Dus nee, terecht, iedereen wel weet. Hoe, hoe koud of hoe warm het water was. Het weer kan je natuurlijk ook nalezen op www.ricarweer.nl En deze plaat is al lekker. Mark Ronson en Bruno Mars, hier is de Uptown aanvang. <klaas>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 Hallelujah. Girl set you, hallelujah. Girl sit you, hallelujah. Cause up funk punk don't give it to you. Cause Hallelujah, girl, sing your hallelujah, girl, your hallelujah. 'cause uptown funk don't give it to you. Just Op 106.9 FM. Thinking of you, I realize that nothing is new. You don't really care. Dat was de Sign of the Times. Het is tijd voor nieuws van de gemeente Zandvoort. Ja, het is al een tijdje geleden, maar de, de crisis noodopvang, vluchtelingen... en een blik van waardering. In november 2015 heeft de gemeente Zandvoort 144 vluchtelingen... uit Syrië en Eritrea in de Sporthal opgevangen. Een groot aantal vrijwilligers, maatschappelijke organisaties... bedrijfsleven en de gemeente zijn in staat geweest deze groep... met een voorbereidingstijd van één dag tijdelijk op te vangen. Een prestatie van formaat. Donderdag 19 november was er een, uh, een bijeenkomst om de, en om de betrokkenen te bedanken voor hun inzet. De burgemeester reikt een symbolisch speldje uit aan een van hen. De speldjes zijn inmiddels geleverd en liggen in het Zandvoortsmuseum klaar voor alle betrokkenen. U kunt uw speldje vanaf, vanaf 30 december jongstleden ophalen. De openingstijden van het Zandvoortsmuseum zijn woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur. En u heeft een tevens gratis toegang tot het museum. Per 1 januari 2016 gaat de Omgevingsdienst Eimond... de WABO-taken van de gemeente Zandvoort uitvoeren. Deze taken bestaan uit vergunning, verlening, toezicht en handhaving. Ook de gebruikersmeldingen, tijdelijke gebruikersvergunningen... en verzoeken om splitsingsvergunningen... worden voortaan door de Omgevingsdienst Eimond behandeld. Vanaf dat moment kunt u zich voor vragen en meldingen... over deze zaken richten tot Omgevingsdienst Eimond. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u nog altijd steeds... Uh, doen via de, het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl www.omgevingsloket.nl Het spreekuur verandert niet. Het telefonisch spreekuur voor vergunningsverlening blijft op maandag... tot en met donderdag van 9 tot 11 uur. telefonisch bereikbaar op 0251 263 863. 0251 263 863. Het persoonlijke verspreking voor vergunningen leningen is op dinsdag en woensdagochtend op het gemeentehuis in Zandvoort tijden 10 tot kwart voor elf en half twaalf. Afspraak inplannen via de website of bellen met telefoonnummer. Zoals vermeld 0251 263 861. Drie. Wilt u nog even rustig nalezen? Ga dan rustig even naar de website van de gemeente Zandvoort. Dank u wel, Albert-Jan. Ja, ik zit nog een beetje in het jaaroverzicht van gisteren. <laughs> Dit was de maand januari 2016. <laughs> Nieuws van de gemeente Zandvoort is na te lezen inderdaad op www.zandvoort.nl of kijk op de website voor CFM www.cfmzandvoort.nl.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 and someone life was lonely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 Daddy got 61, remember life and then your life becomes a better one. Ja, de Euro Breakdown hoor je elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf bij hier bij. Nu lijkt het ook wel even op een klein stukje Euro Breakdown, als eerste de nieuwe zinger van Coldplay in Adventure of a Lifetime, gevolgd door deze van Lucas Graham en Seven Years Old. Het is negen minuten voor drie uur. Hij gaat er aankomen. De nieuwjaarsreceptie. De Zandvoortse nieuwjaarsreceptie 2016. 22 verenigingen, zowel sportief als cultureel en maatschappelijk, hebben zich aangesloten en steunen de receptie met een financiële bijdrage. In ruil daarvoor presenteren zij zich aan de gasten. 22 verenigingen, zowel sportief als cultureel en maatschappelijk, hebben zich aangesloten en steunen de receptie met een financiële bijdrage. In ruil daarvoor nogmaals presenteren zij zich aan de gasten. Alle Zandvoorters, zowel u en ik, en als wij, zijn van harte welkom om tijdens deze nieuwjaarsreceptie het nieuwe jaar gezamenlijk in te luiden. Tijdens de receptie zal burgemeester Nick zijn traditionele nieuwjaarsrede voorlezen. Vorig jaar had de burgemeester het onder andere over de Republiek Zandvoort. Over die verrassende uitspraak werd nog wel even nagepraat. Wie benieuwd is naar waar hij dit jaar mee komt, moet zorgen dat hij of zij erbij is. Leden van de scouting, de Buffalo's, zullen de bezoekers begeleiden bij de strandafgang. Dus uh, dat allemaal uh, aanstaande vrijdag. Vanaf half acht is iedereen uh, van harte welkom. En ik heb uh, inmiddels begrepen dat 24 uh, stichtingen en verenigingen meedoen op het okay. ja. Dat gaat weer een hele grote nieuwjaarsreceptie worden. Aankomende vrijdag vanaf half acht bij Club Nautiek En iedereen is van harte welkom. Duurt tot half tien. En C.F.M. zal er een live verslag van gaan doen op de radio. Nou, tot zover alweer Urene op het jan uh, ja, ja, ja, maar we zijn er nog twee uur. Oh, ja, zo is het. Uur. Onder meer het uh, gedicht van de dag, dier van de week. De evenementen. er zijn veel evenementen. Nou ja, iets minder dan gisteren. Iets minder. <laughs> ja, er zijn er weer een paar <laughs> afgevallen. Ja, die hebben we weer gehad. Nou, u hoort het allemaal in uur twee en in uur drie. Graag tot zo.